voorliggende nieuwbouw zijn verbonden. Die eh, leidt tot de vraag of dat een mogelijke precedentwerking zou, zou kunnen hebben voor nieuwe bouwaanvragen in dit gebied. Dank u. Dank u wel. Dan gaan we het woord geven aan de portefeuillehouder, de heer Meijer. Dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, dank voor de hamerstukken. Want de essentiële vraag hier is de bestemmingswijziging. Niet meer en minder. En het andere wordt gekaderd door alle andere planvorming. Ik breng maar even terug waar het toe is. En GroenLinks kan rustig voorstemmen. Dat is wel mooi dat ik een advies nog kan geven aan GroenLinks. Want waarom? Dit is geen natuur. Dit heeft bestemming tuin. Grotendeels. Of recreatiebestemming. Grotendeels. Er staat nergens natuur. En ja, dat zou ook een andere discussie geven, want als je in Natura 2000 zit met alle respect, dan zou dit voorstel hier niet komen. Dus ik geef u een overdenkingsmogelijkheid mee. Dat is altijd wel goed zo in september. Iedereen doet dat in december, maar deze september heeft mijn voorkeur. Um, en nee, ik ga niet luisteren in de raad of u iets met die overdenking heeft gedaan. Meneer Bouwberg-Wilson. <lacht> uh, de rooilijnen, ook dat is techniek. Uh, ik heb het voorstel zo gelezen uh, dat je, als je kijkt naar dat hele lint aan de Zandvoetselaan, dan hebben ze mooi steeds voorbeelden genomen qua oppervlakte en dergelijke, om dat patroon en ritme zoveel mogelijk ook te ondersteunen. En zoals ik er naar kijk, maar ik neem hem nog even mee, en als het anders is, kom ik erop terug voordat de raadsvergadering is. Geeft dat geen precedentwerking, want er is namelijk gewikt en gebogen, er is een balans gezocht. En dat is ook wel hoe het moet. Uh, dan de technische vraag uh, van mevrouw Koper over het buigkanaal. Ik zou het niet weten. Ik, ik heb er niet van gehoord dat dat speelt, maar ik hoor wel eens vaker niet wat. Dus uh, degene die dit aanvraagt is verantwoordelijk voor de goede ontsluiting ook. Dat staat ook in de aanvullende beantwoording. Dus in die zin vind ik het voor dit besluit ook niet relevant. En is het, is het een vraag meer nice to know? Dat mag. Maar ik heb er geen paraat antwoord op. Dan tot slot de vraag van meneer Drommel. Is het onderdeel van Sandevoerde? Nee, niet van het bestemmingsplan of wat dan ook. Uh, misschien van de eigenaar, Het zou kunnen. Maar ook die vraag is nice to know en not need to know voor de, plan, voor de besluitvorming. Want hier gaat het zek over de vraag, wilt u meewerken aan de wijziging van de bestemming? Meneer de voorzitter, volgens mij ben ik rond. Dat denk ik ook. En ik kijk even rond of er nog een uh, tweede termijn nodig is. Ik zie de heer bouwberg Wilson heeft nog een vraag. Even een, even een snelle opmerking in verband met de voortgang. Uh, op het moment dat er geen presidentwilling van uitgaat, dan zijn we al samen een stuk akkoord. Mag ik dan concluderen dat dit punt als hamerstuk door kan of zijn er mensen op tegen? Ik zie dat GroenLinks nee schudt... dus dat houdt in dat dit als een bespreekpunt doorgaat naar de Raad over twee weken. En hiermee sluit ik dit agendapunt. Dan gaan wij over naar agendapunt, dat wordt dan tien. En dat gaat over het verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties. Een aantal outlaw motorcycle gangs en ik, ik lees hier OMG's, dat klinkt, dat klinkt prachtig... is eh, verboden verklaard door de civiele rechter. Om op te kunnen treden tegen aanwezigheid van verboden organisaties in de publieke ruimte... is het noodzakelijk een verbod op publieke uitingen van verboden clubs op te nemen in de APV. Ik moet het weer even vragen. Zijn er insprekers in de zaal op dit punt? Ik zie geen OMG's volgens mij... Nee, die zijn er niet. Nou, ik twijfel. Ja, ja. Dan Doe de collers waarom. om. Dan uh, wil ik even een, een korte ronde maken uh, langs de commissieleden. En uh, laten we eens beginnen bij het CDA. Een kort vraagje, voorzitter. Uh, het voorstel is afgestemd met uh, politie, justitie en gemeenten in de, gemeente de politieeenheid Noord-Holland. Het is de bedoeling dat in alle gemeenten wordt ingevoerd... Het CDA is voor, steunt dit uh, raadsvoorstel. De vraag is dus, uh, weet u wel iets van de andere gemeenten? Wordt het inderdaad door alle gemeenten ingevoerd? Weet u daar iets meer van? Dank u voorzitter. Aan de overkant, de VVD, mevrouw Duin. Um, we willen nog één dingetje meegeven. Uh, dat er wel wordt uh, gelet tijdens de handhaving uh, dat er nog bepaalde motorclubs uh, in hoge beroep zijn, uh, dat daar op wordt gelegd. Verder ook voor ons een hamerstuk. De heer Van Tichelen, PVV. Een logische opname in de APV, Hamerstuk. Mevrouw Kuijn, GBZ. Hamerstuk. D66, de heer Van Marlen. Hamerstuk. GroenLinks, de heer Keuning, Hamerstuk. Partij van de Arbeid. Mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Nog een vraag over uh, dit proces. Overigens dacht ik dat OMG iets heel anders betekende dan Outlaw. Um, blijkbaar is het nodig de APV aan te passen voor, voor handhaving. Hè? Dat heb ik goed gelezen. Maar bij ons kwam wel de vraag op waarom moeten we dan de APV telkens wijzigen... als er een landelijke gerechtelijke uitspraak ligt. Want zoals mevrouw Duin ook terecht aangeeft, er is ook nog hoger beroep... Um, dat zou dus kunnen zijn dat wij telkens uh, de APV zouden moeten aanpassen. Is daar geen andere methode voor? Dank u wel. OPZ, de heer De Wolf, Hamerstuk. Prima, dan geef ik het woord nu aan de Portefeuillehouder, De heer Meijer. Heel veel dank, meneer de voorzitter. Uh, uh, meneer Mettas, andere gemeenten, ik weet dat op dit moment niet. Ik heb overigens... Uh, wel het vertrouwen dat iedereen het belang hiervan inziet... en vooral ook dat je als eenheid optreedt. Dat maakt de handhaving ook wat makkelijker. Die zal grotendeels ook op de politie neerkomen. Uh, mevrouw Duin, dank voor het hamerstuk. Uh, maar het hoge beroep is niet relevant. Dit, dit soort uh, besluitvorming... Uh, wordt niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard door de civiele rechter. En daar praat je over. En dat betekent dat als je helemaal naar de Hoge Raad gaat, je vier tot zes jaar zaken kunt rekken. En dat betekent in de praktijk dat we nog niets kunnen met eh, af en toe buitengewoon bedreigend en te intimiderende effecten vanwege de kollers en dergelijke. En dat is de reden waarom dit is bedacht en we dus in onze APV's allemaal gaan opnemen dat op het moment dat er een rechtelijke uitspraak is, wij erop gaan handhaven en dat verbieden. En daarmee sluiten we namelijk kort. Dus hoezeer ik ook de... Normale procedure altijd zou respecteren. Hier doen we dat juist niet. En dat is het mooie van ons recht dat dat kan. En dat het ook een effectief wapen is. En daarvoor heeft mevrouw Koper ook het antwoord op haar vraag gekregen. Justitie staat hier even met lege handen. Dat vinden wij niet wenselijk. Want er zijn talloze uitspraken van rechtbanken inmiddels die daar klip en klaar in zijn. Dus wij pakken hem op deze manier verder op. Dank u wel. Dank u wel. Deze beantwoording lijkt mij duidelijk. Is er iemand die dit agendapunt als bespreekstuk wil agenderen op de, in de Raad? Ik zie dat dat niet het geval is. Dan hameren wij dit punt af en gaan wij door naar agendapunt 11. En dat is het actieplan Geluid. In 2017 zijn geluidbelastingkaarten vastgesteld in het kader van de wet Milieubeheer... Op basis van, de, van deze geluidkaarten is een ontwerpactieplan geluid... ...2019-2023 opgesteld, waarin geluidreducerende maatregelen zijn opgenomen. Het ontwerpactieplan wordt nu aan de Raad voorgelegd voor advies. Zijn er op dit punt insprekers in de zaal? Ik zie dat dat niet het geval is. Dan gaan wij uh, een rondje maken langs de commissieleden. En ik begin even bij mevrouw Kopen van de PvdA. Dank u wel, voorzitter. We kunnen ons zonder meer vinden in het overgaan naar stille asfalt, zoals dat hier beschreven staat. Als de, zoals ook staat dat de financiële impact laag is. Dat lijkt me de winst van bewoners. Maar we hebben wel vragen over het deel circuit in het ontwerpactieplan. In hoeverre eh, hebben die geluidskaarten een relatie met de, de, de klachten van de bevolking over de geluidsoverlast van het dagelijks gebruik van het circuit? En dit gaat met nadruk natuurlijk niet over die 12 extra geluidsdagen en de Formule 1... Dat evenement is prachtig voor Zandvoort. en we verwachten de grote spin-off. Maar we hebben. In die discussie tegelijkertijd ook geconstateerd dat er meer klachten zijn door de toegenomen en intensieve dagelijkse activiteiten. Dus morgens vroeg, s avonds laat krijgen we signalen van de bevolking dat ze meer geluid ervaren. Uh, het college is aangegeven dat hier uh, gesprekken over gevoerd gaat worden. De bevolking wordt serieus genomen. Dus de vraag is in hoeverre heeft het een relatie met deze kaarten en kunt u misschien al iets zeggen over uh, hoe het ermee staat? Is over geluidsniveau en de metingen wellicht. Dank u wel. Oude Partijs de Heer Bouwberg-Wilson. Ja, Dank u wel. Uh, We bedanken de college voor de beantwoording van de vragen. Waar het voorstel op neerkomt, dat is een verlaging van de plandrempel voor verkeerslawaai tot 68 dB. Terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie een plandrempel van minder dan 53 dB voorstelt. Of beter gezegd adviseert. In de beantwoording naar aanleiding van onze vragen staat dat de VNG naar aanleiding van hetzelfde WHO-advies om een duidelijkere toelichting heeft gevraagd. Het verschil van 15 dB tussen 53 van de Wereldgezondheidsorganisatie en de 68 dB die we nu in Zandvoort zouden hanteren, is buitengewoon groot. Want je moet je realiseren dat elke 3 dB meer een verdubbeling betekent van het voorafgaande niveau. Dat betekent dus dat op basis van het huidige niveau we, staan we een vijf keer hogere geluidsbelasting als gevolg van verkeerslawaai toe. Wij vinden dat niet wenselijk, maar begrijpen de beperking om voor korte termijn daar iets aan te doen. Wij verzoeken de wethouder toe te zeggen, dit, de, de portefeuillehouder, toe te zeggen dit onderwerp voor nadere bespreking en prioritering te zullen agenderen zodra het door de VNG gevraagde toelichting bekend is. Dank u wel. Dank u wel. D66, heer Van Marlen. Een hamerstuk en uh, ik hoop dat de meeuwen zich ook aan die uh, db's houden. GroenLinks, heer Keuning. Dank voor het woord. Uh, goed dat er een actieplan voor geluid komt. We zijn blij dat het geluid van het circuit wordt gemeten... en we sluiten ons alweer aan bij de woorden van de PvdA. Ik heb nog wel drie vraagjes. Uh, er staat dat een deel van de inwoners Zand wordt overlast ervaart van het vliegverkeer... Kunnen wij als gemeente Zandvoort iets doen aan deze overlast? Denk aan het plaats van een natuurlijke geluidsval of iets dergelijks. Als er een uitbreiding komt van Schiphol, is er dan ook meer overlast in Zandvoort? Als dit zo is, kan Zandvoort zich, ondanks dat we buiten het gebied vallen... niet toch aansluiten bij gemeenten die ageren op het punt tegen Schiphol... En de laatste vraag, dit is een vraag naar aanleiding van de vraag van OPZ. Er staat dat de verlaging van de plandrempel een onmogelijke opgave betekent voor deze periode. En later staat dat er in een volgend actieplan een verdere verlaging van deze plandrempel overwogen zal worden. Uh, wat is dan het verschil tussen nu en later? Dank u wel. Dank u wel, heer Van Tiggelen, PVV. Uh, blij mee, uh, hamerstuk, uh, nou, geluidsval tegen vliegtuigen. Ik weet niet wat ik me daarbij moet voorstellen. Hoor. Dank u wel. G GWZ. Mevrouw Kuin. Oké, okay. dank u wel. Uh, uh, wij stemmen ook mee, in hamerstuk. Ja. Dank u wel. Het CDA, de heer Metters. Uh, Alleen uh, het vol, uh, actieplan is het volgende om vijf jaar, over vijf jaar pas, of bent u plan om het eerder te doen als daar aanleiding voor is zoals dat gevraagd is door eerdere sprekers? Dank u wel. En dan Hamerstuk. En mevrouw Duin van de VVD. Hamerstuk. Dank u wel. Het woord is aan de portefeuillehouder, de heer Meijer. Dank u wel, uh, meneer de voorzitter. Nou, volgens mij zijn de Hamerstukken binnen... Dat vind ik altijd wel een bijzonder iets als je het hebt over het actieplan geluid. Ja, dat is een doordenker, hè? Zo laat op de avond. Maar ja, als GroenLinks allerlei filosofische vragen gaat stellen over het verschil tussen nu en later, dan word ik een beetje uitgedaagd. En uh, ik vermoed dat mijn echtgenoot al in bed ligt. Um, maar nu naar de inhoud. Het circuit en de relatie en de klachten. Um, zo, dat kun je niet op die manier zeggen, omdat het circuit eh, met name, dat heeft met ons eh, publieke stelsel te maken in de vergunningensfeer, veel meer gebonden is aan zaken. En ja, we hebben met elkaar afgesproken dat we een aantal geluidmetingen dwars eh, door het jaar heen gaan doen. Eh, want u weet dat er elke dag, elk uur en elke seconde permanent wordt gemeten... Uh, maar er bestaat de behoefte om dat gewoon te objectiveren. Nou, dat doen we. Ik heb net gezien het eerste externe rapport dat is gedaan. En dat lijkt uh, de conclusie te hebben dat wat wij altijd hebben aangenomen in de berekeningen klopt. En dat er dus geen overschrijding is. Maar u krijgt hem deze week uh, met een aanbiedingsbrief ook van de Omgevingsdienst Eimond, toegezonden. En dan kunt u die technische interpretatie... Uh, zelf gaan duiden, nee ik maak een grapje, er komt er oplegger bij, want het is uh, altijd buitengewoon lastig om dat te lezen, uh, hoe pieken zijn en hoe dalen zijn, dus ik laat er een oplegger bij maken waarin gewoon keurig wordt geduid wat we zien. En uh, in essentie is datgene wat achter het rekenmodel zit nog steeds klopt met de daadwerkelijke metingen tijdens een uh, bijzonder evenement. Want dat hebben we bewust gedaan, in, de, in het najaar komt er nog één op een gewone gebruiksdag. Um, dan uh, meneer Bouwbeeg Wilson, ja, Ik hoop dat u uit het antwoord duidelijk is geworden dat uh, het verlagen van het uh, gewenste DB-gehalte een buitengewoon complexe operatie is. Want dat heeft niet alleen met asfalt bijvoorbeeld te maken, maar met veel meer dingen. Verkeersveiligheid inrichting van de openbare ruimte, noem maar op. En uh, 13 dB is een extreem groot verschil. En ik voorspel u, als u dat wilt gaan doen... maar dat is een beetje een voorspelling van mijn kant... zo bij het scheiden van uh, onze wegen... dat dat een uh, klapgeld gaat kosten. Maar nogmaals, uh, wij hebben nagevraagd... Uh, de VNG, ik kijk ook even de ambtelijke ondersteuning aan... is bezig om zich daarop te oriënteren. En zodra dat bekend is... Volgens mij kunnen we dat ook gewoon doorsturen en dan gelijk ook kijken of we dat, uh, wanneer we dat in de tijd kunnen wegzetten om daar een discussiestuk van te maken. Want dat hoeft natuurlijk niet te wachten, want dan heb je ook meer beeld bij hoe dat soort dingen werkt en wat gebeurt als je welke knop beïnvloedt. Klopt dat? Nee, uh, ik zal hem even via de microfoon herhalen. Het antwoord is dat het klopt. En uh, ik had de breed al iets geduid, maar het is nog breder. Er spelen namelijk ook uh, rijksbeleid door. Je kunt gewoon soms uh, wel willen dat je iets wil, maar dan kun je het niet realiseren. Uh, meneer Keuning, hebben we overlast van vliegverkeer? Ja, af en toe denk ik. Is er iets aan te doen? In mijn beleving buitengewoon weinig. Um, als er een uitbreiding komt van Schiphol, betekent dat dan meer geluidoverlast? Nee, dat hoeft niet. Als ik de minister goed heb beluisterd, zoekt ze daar de balans tussen enerzijds stillere vliegtuigen bijvoorbeeld... ...of andere minder overlastgevende aspecten en dan wellicht meer vluchten. Maar dan is het ook weer de vraag, welke baan wordt gebruikt, welke uitvliegroute kiest men... ...en wie heeft er dan wel of niet in de beleving van de mensen, want het gaat uiteindelijk ook om subjectieve belevingen... Last van. Um, de plandrempel nu en later, nou, dat vind ik een mooie filosofische vraag. Daar ga ik straks aan de bar even met u over van gedachten wisselen, want ik zou het niet weten, omdat u met zoveel verschillende factoren te maken hebt. Uh, dus ieder inhoudelijk antwoord wat ik geef, dan ga ik iets onjuist zeggen en dat wil ik niet. Meneer Mettes, ik heb impliciet uw vraag beantwoord, maar ik zag u knikken, dus u had hem begrepen. Meneer de voorzitter, ik spreek de hoop uit dat dit een hamerstuk gaat worden. Dank ik ook. Dank u wel. En uh, ik kijk nog even rond of er behoefte is uh, aan een tweede termijn. En ik zie een vinger van de heer bouwberg Wilson. Met name op de laatste opmerking van de portefeuillehouder wil ik nog even reageren. Gezien zijn toezegging dit onderwerp opnieuw te zullen argumenteren zodra de beantwoording van het VVB bekend is. En de consequenties helder zijn, gaan wij akkoord met ons hamerstuk. Dank u wel. Geldt dat ook voor alle andere partijen? Ik zie ja. Uh, dan is dit een hamerstuk en gaan wij verder met agenda punt 11. En dan zijn we beland bij de rondvraag. En dan ga ik maar even rond. Van links naar rechts. OPZ. Nee, GroenLinks. Nee, GBZ, VVD, CDA, PVV, D66 en PvdA. U zou niet durven. De... Uh, wacht even. U, u, wie... u bent uh, momenteel publiek, heer Drommel. Uh, en helaas, helaas uh, heeft u zich als inspreker niet aangemeld. Dus kunt u ook niet deelnemen aan de rondvraag. Uh, vindt u dat heel erg? Dat mag. Dan uh, geef ik... Altijd nog even een kort verslag van de gebruikte spreektijden. Um, bijna iedereen is daar overheen gegaan. Dat kan gebeuren. Daarvoor zijn we een proef. En uh, daarvoor gaan we dat evalueren. We zijn ongeveer uh, vijf kwartier over de tijd heen. Uh, de, de grootste overschrijding vond overigens wederom weer plaats bij het college. Dat wil ik wel even meegeven. En de insprekers vechten natuurlijk ook een uh, ruime 20 minuten al met al bij elkaar. Dus uh, hartelijk dank. En hierbij sluit ik deze vergadering. En tot zover de commissievergadering van vanavond. Morgenavond zijn we er weer met een commissievergadering. Maar vanavond gaat ZOT-FM natuurlijk gewoon non-stop door de hele nacht. En morgen vroeg om 8 uur ben ik er zelf weer met een ochtendprogramma van 8 tot 10. Een hele fijne avond nog en uh, tot morgen. <tied> you like. ZANG Keep me unaware once she's all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 even time for birds to fly to southern sky no libra sun no halloween no giving things Bezet van Zombie. I always think of you inside of my private. Just what I have to do And I might not be the one for you But you ain't allowed to have no clue I probably wouldn't see When I look into your eyes It's like watching the night sky Or oh, a beautiful sunrise oh, There's so much they hold And just like them old stars